Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het ziekenhuis Bethesda uit Hogeveen daagt zorgverzekeraar CZ voor de rechter. In een kort geding eist het ziekenhuis een rectificatie en een schadevergoeding. Het ziekenhuis had de verzekeraar gevraagd te rectificeren, maar er is geen gehoor aan gegeven. Volgens CZ is de kwaliteit van borstkankerbehandeling in het Bethesda ziekenhuis onder de norm... maar het is volgens het ziekenhuis niet wetenschappelijk onderbouwd. Gisteren reageerde het Slotenvaartziekenhuis in Amsterdam woedend op CZ... en zegde alle contracten met de verzekeraar op. Stef Blok wordt zo goed als zeker fractieleider van de VVD. Vanmiddag kiest de fractie een nieuwe voorzitter... die de opvolger wordt van beoogpremier Rutte. Alle fractieleden kunnen bij een commissie hun favoriete kandidaat noemen... en Blok is de torenhoge favoriet... Blok zit met een kleine onderbreking al 12 jaar in de Kamer. Na het bedrijfsongeluk bij een mest- en afvalverwerker in Sterksel in Noord-Brabant... zijn nog twee werknemers overleden. Een man uit Sterksel en een pool. Maandag overleed al een man uit Hezen. De drie raakten eergisteren bedwelmd toen ze een container aan het schoonmaken waren. De schadelijke lucht zou zijn veroorzaakt door een onbekende stof... die in de container was achtergebleven. Het bedrijf in Sterksel lag al onder vuur... vanwege mogelijke overtredingen van de milieuregels. Het weer, veel bewolking en in het westen kans op regen. In het oosten droog en wat zon. Het is 17 tot 22 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten droog en dan wordt het een graad op 15. Dit was het NOS Journaal.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 ZFM. We hier op hoogte. Hier zijn de finiëljaren muziek van LP en single tussen 1955 en 1985. aflevering van uh, de Vinyljaren op uh, CFM, Radio Zandvoort, of zoiets. Weer met Toet aan de grammofoon, mag ik wel zeggen, en uh, mezelf weer achter de knoppen. Zeven wennen nog, maar goed, komt allemaal goed. Um, nou, voor de mensen die ons, uh, degenen die ons huis uh, gezien hebben, die weten wat er gaat komen al vandaag, Harry Bellefonte, Electric Light Orchestra en Saturday Night Fever... Natuurlijk ook weer de confrontatie. Die gaan we ook weer doen. Natuurlijk. Beatles tegen Stones. Daar uh, zal ik straks nog iets meer over vertellen. En natuurlijk de kraker van de week om half vier straks. Dus uh, nou, we hebben weer een leuk vol programma. We hebben weer afwisselende muziek. Weer van alles wat. Disco, symfonische rock. Dan wel um, uh, Calypso. Dus er zijn een aantal uh, stukken vandaag waar u uw dansschoentjes gerust bij aan kunt trekken. Dat mag allemaal. Vinden we allemaal goed. Oké. Okay, nou. Uh, voor u... Uh, ik ga even kijken of alles fertig is. We gaan uh, zometeen beginnen met de allereerste plaat. En de allereerste plaat, natuurlijk, ja, ja, is van die Electric Light Orchestra. We hangen er gelijk uh, maar even stevig in. Uh, van de LP Out of the Blue uh, draaien wij het nummer Turn to Stone. Electric Light Orchestra met Turn to Stone van de LP uh, Out of the Blue. Ik, uh, ja, uh, ik mis natuurlijk mijn popwonder uh, Maurice wel een beetje eigenlijk. Ik stond even te zoeken van welk jaar deze LP is. Maar goed, die informatie komt ongetwijfeld nog langs uh, gedurende het komende uur. Vier jaren dus, uh, van twee tot vier op woensdagmiddag. Met, uh, uh, met, uh, met uh, Toetje weer uh, achter de grammofoon. Die gaat dus uh, alle plaatjes weer keurig proberen... Op te zetten en zo. Goed, het volgende werkje, dames en heren. Ik zei het u al, we hebben weer een zeer gevarieerd verhaal. Want we hebben ook vandaag Harry Belafonte. En, nou, dat is een artiest die vooral in de jaren 50 uh, van de vorige eeuw uh, heel veel. Uh, Heel veel succes had met heel veel dingen. De man komt van Jamaica natuurlijk. Dat wist u misschien wel. En uh, zijn allereerste uh, dingen waren natuurlijk vooral veel calypso's. Op Jamaica had ik toen niet erg van reggae gehoord. Misschien ook wel. Maar wij niet in ieder geval. En uh, wij dachten dat, uh, dat er toen allemaal nog uh, calypso was. Ik heb hier een prachtige LP uh, van Harry Belafonte. Een, een zeer jonge foto erop. Dat kan ook niet anders. Het is echt allemaal muziek uit de jaren 50. En... Uh, uh, daar staat op Golden Records. En de keurig in Duits ronde voor onze Duitse gasten. Die Großen Erfolge. Prachtig, hè? Wat, wat heb ik toch een accent? Lijkt die Karel wel. Uh, Harry Belafonte, ja, als een grote hit staat erop. Dus die zult u ook, die staan erop. Dus die zult u ook de komende tijd, uh, uh, zult u uh, uh, daarvan horen. Um, belangrijk is ook de medewerkers. Tony Kotz, Kotz, Orchestra Chorus. With Millard Thomas Guitar doen er aan mee. Uh, die gaat u straks ook gelijk horen. Orkestra en Chorus conducted bij Ralph Hunter. Uh, dat gaat u ook allemaal nog horen. Kortom, er zijn heel wat mensen, uh, uh, orkestjes, die eraan meegedaan hebben. Het eerste nummer heeft dus uh, inderdaad het orkest van Tony Scott's Orkestra en Chorus meegedaan. Dat is gelijk ook een van Harry's uh, grootste hits. Um. Want u kent hem allemaal. Let u maar eens op. Als u het intro hoort, dan weet u al waar het over gaat. Daar komt-ie. En het is hem dus: De Banana-song. Banana song moet ik zeggen. De want go.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 full bunch a ripe right banana Daylight come and we won't oh deadly Black tarantula Is a day, oh, Daylight come and one. Is a day, is a day, is a day Daylight come man, won, go, go. Come, Mr. Tallyman, Tally me banana. Leuke ja, leuk hè. Harry Belafonte. Uit de jaren 50 zijn gigantische hit. Uh, de Banana Boat Song met het orkest van... Wat zei ik nou? Tony Scott. Oh ja, met het orkest van uh, Tony Scott en uh, ook het koor wat daarbij uh, hoorde. En uh, er was nog een Millard Thomas die daarbij ook dan nog gitaar speelde. Nou, fantastisch dat u dat allemaal weer uh, weet. Die grootste erfolge van Harry Belafonte, oftewel Golden Hits. Uh, ik zei het al, u kunt vandaag uw dansschoentjes uh, lekker uh, uit de kast halen. Want we gaan ook even naar de disco, natuurlijk. Want Toetie zei mij, uh, gisteren zei ze mij... ...ja, je moet wel een plaat, een plaat meenemen uit mijn bakvisjes, jaren. <laughs> <laughs> nou ja, waarvan acte dan natuurlijk. Hè? Dat zo je lief doen. dat je daaraan hebt gedaan. Ach, kind, ik ben ah. zo lief soms. En uh, deze plaat komt natuurlijk uit 1978. U weet het, disco discofilm, want de disco-muziek was op zijn top in, uh, in die jaren. En was toen het eigenlijk een beetje voorbehouden aan, uh, aan, aan, het, uh, aan de Philly-sound, zeg maar. Uh, Die jongens, dus OJ's en zo. En, uh, dat, uh, ja, Gamble en Huff. Daar hebben we al eens eerder in ons uh, programma iets van gedraaid. toen we MFSB draaiden. Maar uh, op een gegeven moment uh, was er een groepje dat in de jaren zestig al uh, heel veel hits had gehad. De uh, Bee Gees natuurlijk, dat uh, zegt u. Uh, in, de, in de jaren 67, 70 hadden ze al een aantal gigantische hits. Totaal niet met disco muziek, maar met hele mooie ballades. Meestal langzame nummers. En ineens uh, hoorde je een tijdje niks van de Bee Gees. En toen kwamen zij met, uh, um, hoe heet het nummer ook weer, uh, Jive Talking kwamen ze uit. En dat was ineens heel iets anders dan wat we van ze gewend waren. Want we waren ineens ook op de disco, disco tour. En toen natuurlijk kwam die gigantische hitfilm Saturday Night Fever. Die kwam uit. Met John Travolta in de hoofdrol. En John Travolta, dat was zijn eerste grote film. Daarna uh, kreeg hij uh, natuurlijk gelijk de hoofdrol in Greece. Uh, ook die hebben we al een keer gehad. Uh, maar hij kreeg dus daar in de hoofdrol. En uh, blonk daar vooral uit door zijn enorme mooie manier van uh, dansen. Fantastisch. Nou. De muziek van, deze muziek van deze film werd grotendeels helemaal geschreven door de Bee Gees. Door Barry Gibb en zijn broertjes Maurice en Robin. En uh, die uh, hadden daarmee gelijk een giga van een comeback. Want dat was natuurlijk helemaal fantastisch. Want iedereen uh, moest die plaat hebben. Het, is, het was een fantastische dubbel RP, LP. En wij gaan er natuurlijk een swingend stuk van draaien. Een van de grote hits van de Bee Gees uit die tijd. Hier komt hij. Dus jongens, stoel aan de kant, tafels aan de kant. Daar gaan we dan. Dan schoentjes aan. Hier komt hij. Staying alive! Yeah. Dan voel je je pas echt DJ hè? Als je zo'n plaat hoort, dan, ga je vanzelf, dan ga je een beetje staan, uh, staan bewegen Dan word je vanzelf uh, wil je ook een beetje dansen Zo een beetje Ja gezellig Saturday Night Fever En uh, dat nummer dat, uh, komt dus vanuit de gelijknamige film uh, En uh, werd geschreven door Barry Robin en Maurice Gibb. En hij heet dus Staying Alive. En dat was toen de tijd een uh, gigagrote hit, mag je wel stellen. Goed, we krijgen zo meteen uh, de confrontatie natuurlijk. Maar we gaan eerst nog iets doen van, uh, van ILO. Die uh, Electric Light Orchestra, opgericht in de tijd door meneer Roy Wood. En uh, die had, daarvoor had hij de, pop, de, de groep The Move. Kent u misschien ook nog wel. Uh, the Move, dat was ook een beetje een, een, ja, wat ze toen een popart groep noemden. Net als The Who bijvoorbeeld, die noemden ze ook toen popart. Ja, dat heette zo in de jaren, halverwege de jaren zestig. Uh, the move was dat ook. I Can Hear The Grass Grow, Blackberry Way, waren de grote hits van, uh, van uh, die groep. En Roy Wood, die begon dus op een gegeven moment met het Electric Light Orchestra. En het unieke daarvan was dat het een uh, nogal grote band was. Waarbij natuurlijk ook met echte strijkers werd gewerkt. En dat hebben ze heel lang volgehouden. Toevallig een aantal weken geleden hadden we in onze uitzending bericht dat een van de een van die band overleden was. En toen hebben we er ook iets van gedraaid. <coughs> uh, maar nu dus de LP Out of the Blue uit 1977. Ja, je ziet, ik kom overal achter. 1977. Dus we zitten wel een beetje in de 70 jaren uh, overwegend vandaag. Ja, ja. Met uh, Beach, Beach Boys. Of, uh, Beach Boys. Met uh, Bee Gees natuurlijk met uh, 78. En dit uit 77. Een prachtig stuk. Lekker. Ik heb het van de week toevallig met mijn popcorn. Wat ik in Beverwijk heb. Heb ik dit nummer ingestudeerd. En uh, dan hoor je pas eigenlijk hoe leuk het allemaal is. Uh, Electric Light Orchestra, uh, Jeff Lynne maakte daar al deel van uit. Roy Wood had daar op een gegeven moment gewoon genoeg van. En deed de zaak dus over aan Jeff Lynne. En toen begonnen eigenlijk ook pas... Uh, ja, je mag rustig, zeggen. Toen begonnen echt de succesjaren. Want Jeff Lynne heeft heel lang gewoon fantastische platen gemaakt. Uh, <coughs> met uh, het Electric Light Orchestra. De LP heet dus Out of the Blue. En wij draaien nu daarvan Sweet Talking Woman. King Woman van uh, Electric uh, Light Orchestra. Fantastische plaat natuurlijk uit 1977. Dubbel LP wel eens nog wel. Uh, dus het was heel veel ILO muziek uh, op die, uh, in, die, in die periode. Goed, nou, uh, daar gaan we dan weer. Daar komt ie. Ja. Oh, gaat hij helemaal goed. De confrontatie. Nou, dan weet u dat ook weer, de confrontatie. Ik had hem niet helemaal goed scherp staan, maar oké, okay, dat uh, weet u dan. Confrontatie, altijd Beatles tegenover Stones. En vandaag hebben we, heb ik twee andere platen meegenomen. De vorige keer waren we in het jaar 63 en we zijn nu aan het land in het jaar 64, dames en heren. Uh, toen de Beatles uitkwamen met hun allereerste zwart-wit film, A Hard Day's Night... Die in Nederland wonderwel, toen ik hem in de Rembrandt-bioscoop in Haarlem, die toen nog bestond, uh, zag, hadden ze dat in het Nederlands een fantastische vertaling gegeven. Ja, A Hard Day's Night werd in Nederland vertaald als, yeah, yeah, yeah, hier zijn we. <laughs> Ja, het is echt om je te begieren van het lachen. Maar ik denk dat men gewoon alle teenagers in Nederland de, de, de, de uh, Beatles fans voor een beetje infantiele gekjes hield ofzo. Maar <lacht> zo stond het dus aangekondigd. Op de, op, de, op de gevel van Rembrandt aan de Grote Markt zat hij toen. Die bioscoop, die is er niet meer, maar toen wel. En uh, daar stond het hoor, groot. Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. hier zijn we. Nou, dan ging je naar de film Hard Days Night kijken. Uh, van de Stones hebben we uh, Out of Our Heads. En daar heb ik een uh, verhaaltje over. Want van die plaat waren er twee versies in de tijd. Je had een zogenaamde Amerikaanse versie en een Engelse versie. En die Amerikaanse versie week dus af qua nummers van de Engelse. Maar ik vond de Engelse veel beter. Er staan veel goed meer stukken op. De Amerikaanse versie is bijvoorbeeld het nummer uh, The Last Time weggelaten. Uh, en volgens mij uh, ook, en er staat dan dat is vervangen door een of andere live-opname van She Said Yeah of zo. Nou, dat vond ik dus jammer. Maar het enige nadeel is: deze LP die ik heb is aangevreten. <laughs> als, je de, als je de hoes bekijkt, dan, uh, dan kun je het wel ongeveer ja, voorstellen. Die zit met plakband uh, aan elkaar en uh, de, de, de randen zijn uh, allemaal zo'n beetje vergaan. Ja, het is echt een plaat van 45 jaar oud. En ik was toen de tijd niet zo erg zuinig op mijn plaat. Nee, ik liet ze nog wel eens een keertje slingeren. Dus vandaar dat hij ook niet zo best van kwaliteit is. Hij tikt behoorlijk. Hij is ook zelfs mono. Want ja, toen de tijd. Uh, deze plaat is er volgens mij ook niet in stereo. Het is wel de originele versie. En, uh, en er staan twee van de gigantische hits op van de Stones. Maar dat hoort u straks uh, wel. Want we gaan natuurlijk eerst beginnen met de Beatles. En uh, uit die film A Hard Day's Night. Nou, wat kun je dan beter doen dan uh, gewoon de titelsong draaien? Zo goed. been a hard... met A Hard Day's Night. En uh, dan vraagt iedereen zich af, waar kwam die titel vandaan? Nou, uh, Ringo Starr, de drummer van de Beatles, was eigenlijk een gigant in uh, prachtige uitspraken doen. En uh, het verhaal komt dus uh, zo dat uh, men aan Ringo een keer vroeg, toen ze met de opnames bezig waren van Ringo, uh, hoe was jouw avond gisteren? En dat Ringo zei op zijn manier... Oh, oh, hè? oh sorry. <laughs> sorry! Sorry! Ja, nee, het was mijn schoot. Ik had het knopje dicht moeten zetten. Maar dat had ik niet gedaan. Nou, hij staat nu goed. Um, even kijken. Ik ja, bedoel, het is allemaal weer wennen om technisch en ik presentator en alles tegelijk gelijk te zijn. Dat valt niet mee. Uh, wat wil ik nou te vertellen? Oh ja, uh, toen men dus vroeg aan Ringo van hoe was je avond gisteravond, zei Ringo op zijn bekende, laconieke, wijze: Well, it's been a hard day's night. Nou, en dat was dus gelijk, dat wist men zeker toen, dat was de titel voor eh uh, de film van de heren uh, Beatles. Ja. Nou Zou er iets moeten gebeuren? Gebeurt iets? The Rolling, Rolling Stones. Stones. The Beatles. The, The Rolling Stones. Stones. The Beatles. The The Confrontatie. confrontatie, Juist, de confrontatie. Daar gaat het dus om de Beatles tegenover de Stones. En uit de Stones hebben we in 1964 dus een prachtige plaat gemaakt. Gehetend Out of Our Heads. En het is een Rolling Stones album. Strictly cut off their heads. Ja, um, uh, yeah, strictly cut out of their heads. And out of their extremely live um, talented heads. Some 12 great new sides recorded in London, Chicago en Hollywood. From Chicago came... Uh, nou ja, goed, dat hoef ik allemaal niet voor te Maar in ieder geval uit Chicago hebben ze... That's How Strong My Love is opgenomen. Have Mercy. En de uh, Under Assistant West Coast Promotion Man. Dat was toen de tijd de achterkant van Satisfaction. In Hollywood namen ze Hitchhike op. Uh, verder uh, The Last Time en Satisfaction, Play with Fire en nog zo. En niet al die nummers komen dus op die andere versie van die plaat voor. Dat is wel heel erg jammer, natuurlijk. De producer van deze plaat was Andrew uh, Luke Hol Oldham. Dat was toen de tijd ook hun manager en tevens uh, um, producer. Uh, het is, uh, zei ik al, opgenomen in uh, Hollywood, in Chicago en in Londen. De engineers waren Dave Hessinger, Ron Mallo, en Glenn Johns... die ook later veel voor de Beatles gewerkt heeft. De arrangers, dat waren natuurlijk de Rolling Stones. De, de, de frontfoto, coverfoto moet je maar zeggen, is van David Bailey. En de uh, producer dus nogmaals, Andrew Locke. Luke Oldham from Impact Sound. En Sorry, uh, de kwaliteit van deze plaat... Uh, sorry, nogmaals. Die is niet goed. Want het is een hele oude monoplaat. En hij krast ook behoorlijk. Maar goed. Uh, daarvoor heet het programma ook zijn vinyljaren. Dus mag het krassen. Rolling Stones gaan we draaien. Met hun hit uit 64. The Last Time. Wat een plaat. Oeh, oeh. Lekker hoor, dat tik. Het is natuurlijk knap het hartvuurtje. Ik heb nog een leuke anekdote. Nou, leuke anekdote. Ik bedoel, kijk, ik heb nog een uh, leuke herinnering aan deze plaat eigenlijk. Want uh, 64, uh, dan was je natuurlijk als van. Ik was toen net 16 of 15. Misschien was het voor mijn verjaardag, na nou, verjaardag, weet ik niet meer. Maar in ieder geval, ik was 16 jaar. En uh, mijn moeder, die uh, het helemaal niet zo breed had. Die gaf mij een 2,85 mee. Zei ze zei, ga maar een plaatje kopen. Nou, dat vond ik natuurlijk leuk. Dat kan je je voorstellen. Dat vond ik hartstikke leuk. Dus ik naar de winkel. Maar ze had er wel bij gezegd, als het er maar geen een van de Stones is. Nee. Nou, waar kwam ik dus mee thuis? Stones. Ja, deze plaat. The last time. <laughs> ja, dat was ook de laatste keer dat ik geld gekregen heb. Ja, voor een plaatje. Goh, was ik kwaad toen. Zeg. Ik had toch een plaat van de Stones gekocht. En dat mocht niet eigenlijk. Nou ja, dat, mocht niet. Ja, dat weet ik niet. Mijn moeder hield niet van de Stones. Nee, mijn moeder vond de Beatles wel aardig, want die zagen er wat netjes uit. Vooral nadat Yesterday toen geweest was en zo. toen Yesterday, maar dat was nog later trouwens hoor. Dat was in 65. Maar de Beatles vonden ze dan nog wel netjes uitzien in die nette pakjes en zo. Die lange haren vonden ze niks. Maar de Beatles hadden toen wel nog nette pakjes aan. En uh, dat vond ze wel wat. Maar de Stones, dat was, dat was zo smerig, dat was zo ruig. Dat, uh, dat uh, kon je niet Ja, dat kon niet. Nou, oké. Okay. Uh, we gaan weer door met onze normale cyclus van de platen die we meegenomen hebben vandaag, dames en heren, die wij voor u gaan draaien gedurende deze twee uur. En uh, de volgende plaat is weer aan de beurt van Harry Belafonte. Harry Belafonte was een uh, man van Jamaica en uh, wereldberoemd ook in Amerika en uh, uh, eigenlijk over de hele wereld. Een man ook die in die periode gigantische hits uh, scoorde, hoewel... Want eigenlijk zo was dat je toen nog niet zo van hits kon spreken. Want ik denk dat er toen nog niet zoveel hitparades, eh, echte hitparades waren. Alleen in Amerika, maar in Nederland zeker niet. Um, had je geen echte officiële hitparades. Dat kwam eigenlijk pas in 1965 toen uh, Joost de Draaier, ja hij weer, uh, begon met de Veronica Top 40. En dat was eigenlijk de eerste echte officiële hitlijst die je in Nederland uh, kon, uh, kon hebben. Waarvan ook een gedrukt exemplaar in de winkel lag en zo, dat weet je allemaal. Nou. Oké. Okay. Uh, Harry Mellefonte is van Ver voor die tijd. Dit nummer is ook van Ver voor die tijd, want het komt uit de jaren 50. Het is een heel lekker swingend liedje. Een beetje calypso-achtig. Dus rompelen lekker. Dus weer je dansschoentjes aan. Kan weer. En het heet Angelina. From sea. I say, Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a oh, welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Yes, it's so long since I've been home, seems like there's no place to roam. Well, I've sailed around the Horn, I've been from San Jose up to Papin Bay, and I've rode out many a storm, yes, sir. Angelina, Angelina, please bring down your concertina And your concertina and play a welcome for me cause i'll be coming home from sea yep! angelina angelina please bring down your concertina and play a welcome for me cause i'll be coming home from sea. well i've heard the body tunes i've been in honky-tonk saloons i took my liquor by the vat How oh, well I stayed and called for a rousing ball Home was where I hung my hat. Angelina, Angelina Please bring down your concertina And play a welcome for me Cause I'll become a O-Romsy yes, Angelina, Angelina Please bring down your concertina And play a welcome for me Cause I'll become a o Now I've courted many a girl I've been in courts all around the world But my rambling days are done I've been from Kurosawa so up to Tokyo And I found there's only one And she's Angelina, Angelina Please bring down your concertina And play a welcome for me Cause I'll be coming home from CESA Angelina, Angelina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 Harry Bellefonte, orkest en koor stonden onder de leiding van Ralph Hunter. En uh, dit uh, ja nou dat was dus het orkest wat je erachter hoorde. Lekkere calypso, lekker, lekker swingen. Harry Bellefonte en Angelina. Angelina, jawel. Ik moet altijd weer even op de knopjes letten, natuurlijk. Oké, okay. <lacht> <lacht> lach niet jij. Ik keek al. Oh. Ze keek al. Ja, dan krijg ik zo'n klopje op mijn schouder. Zo van. Uh, denk om mijn knopjes. Oké, okay, denk om de knopjes. Goed, nou. Uh, Bee Gees. Nee, niet Bee Gees. We gaan wel naar de film Saturday Night Fever natuurlijk. Maar u weet dat daar muziek in zat van uh, diverse artiesten. Zoals bijvoorbeeld van, uh, van uh, Yvonne Elliman uh, die deed er ook mee. Die had uh, daarvoor al een glansrol gehad. In de studioversie van Jesus Christ uh, Superstar. Als uh, Maria Magdalena. Dus dat was al een uh, bekende zangeres. Yvonne Alliman. En uh, die deed aan Saturday Night Fever dus ook mee. En het nummer. Uh, wat zij voor u gaat brengen. <laughs> u kunt dus blijven zitten. Het wordt gebracht. Zeker oud. Het nummer wat we gaan draaien. Van Yvonne Elliman. Dat heet dus If I Can't Have You. De ultieme discofilm was dat in 1978. Groot succes in alle bioscopen in uh, heel de wereld. Uh, en uh, het betekende eigenlijk ook de gigantische uh, comeback voor de Bee Gees. Want de grote deel van de muziek is door de heren uh, Robin Gibb en Maurice Gibb en Robin Gibb uh, geschreven. Dus vandaar. Nou, oké. Okay. We kunnen nog uh, lekker even door. Want het is nog geen twee uur. Dus we kunnen nog even. En dus gaan we naar de uh, Electric Light Orchestra. Onder leiding van de heer Jeff Lynne. Die uh, was ook wel een leuk detail. Uh, later nog eens een keer een uh, combinatiesingel van de Beatles heeft gemaakt. Uh, Fly uh, Free as a Bird heet dat nummer. En later ook Real Love. Uh, in de tijd dat de Beatles uitkwamen met de Anthology in 1991. En toen hebben ze twee nieuwe nummers opgenomen op oude bandjes van uh, John Lennon. En die zijn toen geproduceerd door, uh, door Jeff Lyn. En het merkwaardige feit was dat de Beatles toen ineens klonken. Alsof het Electric Light Orchestra was. Maar goed, maakt het niet uit. Um, we gaan van de out LP Out of the Blue uit 77 draaien. Across the border, the Electric Light Orchestra... Dat was de butter En dat was die Electric Light Orchestra van de prachtige plaat Out of the Blue. En uh, ik kijk even op de klok. Nou, we kunnen nog net eentje van Harry Bellefonte erachteraan gooien, denk ik. Uh, dat we dat redden. Dus dat gaan we dan ook eventjes doen, natuurlijk. Ja. Uh, <laughs> ook weer een van zijn hits uit de jaren 50 van Harry. En dat nummer, dat is uh, getiteld Coconut Woman. Get you coconut water, -up -up. man. It's good for your daughter. Coconut got a lot of iron. Make you strong like a lion. -up -up. A lady tell me the other day, no one can take a sweet man away. I asked what was the mystery. She said coconut water and a rice curry. You can cook it in a pot. -up -up -up -up. You